I'm mij de ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Marion Koekoek met het NOS journaal. Een vrouw in het Zuid-Duitse Lurag heeft gisteravond drie mensen doodgeschoten. Eerst schoot ze haar ex-partner en vijfjarige zoon dood in het huis waar de man en het kind woonden... In het huis was ook een zware explosie, waarna brand uitbrak. De vrouw heeft het vuur geblust, maar de woning is compleet verwoest. Daarna is ze naar een ziekenhuis in de buurt gegaan, waar ze in het wilde weg begon te schieten. Daarbij kwam een verpleegkundige om het leven en raakte verschillende mensen gewond. Een politieman schoot daarop de vrouw dood. Volgens de politie heeft hij daarmee erger voorkomen. In Groningen en Drenthe zijn deze zomer opvallend veel zitmaaiers gestolen. In Drenthe zijn er al zeker 17 gestolen, tegenover 14 in het hele voorgaande jaar. In Oost-Groningen verdwenen er de afgelopen week alleen al acht. De zitmaaiers worden s'nachts meegenomen uit schuurtjes en garages. De nieuwwaarde van de maaimachines is enkele duizenden euro's. Nederland en Marokko gaan meer samenwerken op het gebied van justitie. Minister heers Ballins sluit daarvoor de komende dag in Marokko een verdrag... Hij noemt het een doorbraak in de strafrechtelijke samenwerking. Met het verdrag wordt het eenvoudiger voor de politie in beide landen om bijvoorbeeld getuigen te horen of bewijsmateriaal op te vragen. Ook kan Nederland aan Marokko vragen om een verdachte te berechten en andersom. Verder wordt het eenvoudiger om beslag te leggen op criminele winsten. Jaarlijks zijn er enkele honderden verzoeken om rechtshulp tussen Nederland en Marokko. Het gaat dan vooral om drugshandel, witwassen, geweldsdelicten en terrorisme. Tijdens een bezoek aan Marokko spreekt hij ook over verdere ontwikkelingen op het gebied van naam- en familierecht en over adoptie. Dan nog het weer vannacht in het noorden bewolkt en licht regenachtig, minima tussen 9 en 14 graden. De komende dag in het grootste deel van het land regen en het wordt al 17 graden. Dit was het NOS journaal.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 What? Het Nederlandertje pesten en starren vooraf in de Duitse kranten. al oh. 20 jaar. To, Live. Live. Dit is 20 jaar ZFM. thing. You're sampling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 I never saw it coming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 Echt een leuke fan. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FZFM.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 My friends are all so cynical. We refuse to keep the beat. We all enjoy the madness 'cause we know we're gonna fade.